Dezeewel te jong met het NOS-journaal. Steeds meer huiseigenaren hebben moeite om hun hypotheek te betalen. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen gestegen met bijna 2900. Bij elkaar zijn er nu 65.000 woningbezitters met betalingsproblemen. De oorzaak van de stijging ligt volgens het BKR in de aanhoudende economische crisis. De oplopende werkloosheid, het toenemend aantal echtscheidingen en de stijgende rente. Het Openbaar Ministerie verwerpt het pleidooi van de advocaten van Robert M. dat hij moet worden vrijgesproken. Volgens het OM zijn er geen procedurefouten gemaakt bij zijn arrestatie en bij de huiszoeking. De advocaten van Robert M. willen vrijspraak omdat ze vinden dat de politie het huis van M. niet had mogen doorzoeken zonder toestemming van de rechtercommissaris. Het bewijsmateriaal dat toen is verzameld moet daarom van tafel. PvdA in Limburg heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de PVV-gedeputeerden Krebber en Janssen. Ze hebben volgens de PvdA het imago van Limburg beschadigd. Gisteren bracht de Turkse president Gül met koningin Beatrix een bezoek aan Limburg. De PVV-gedeputeerden hadden zich aanvankelijk afgemeld voor de lunchbijeenkomst in Maastricht. Mogelijk onder druk van partijleider Wilders. Later gingen ze toch naar de lunch. PvdA zegt in de motie van wantrouwen dat de PVV'ers de diplomatieke fatsoensnormen hebben overschreden door eerst af te zeggen. Bahrein heeft de veiligheidsmaatregelen bij het Formule 1-circuit aangescherpt vanwege aanhoudende protesten. Het circuit zijn militairen gestationeerd. Voor vanavond en zondag zijn nieuwe demonstraties aangekondigd. Betogers in Bahrein voeren al weken actie tegen de Grand Prix. Ze zien het doorgaan ervan als een goedkeuring van de schending van mensenrechten in het land. Het weer, toenemende bewolking, buien en een matige zuidwestenwind. middagtemperatuur rond 13 graden. Morgen veel bewolking en buien bij een graad of 12. Dit was het en Dit is Jolanda van den Velden van de AWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A59 tussen Zevenbergen en Den Bosch en de A73 tussen Nijmegen en Venlo. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Thank okay. okay. you. Oh, <laughs>